4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong.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 Dat rechtvaardigt niet de moord op politiek gemotiveerde jongeren... en regeringsfunctionarissen, staat in het vonnis. Bij het Empire State Building in New York... zijn zeker twee doden gevallen bij een schietpartij. Er zouden ook zeker vijf gewonden zijn. Eén van de doden is de schutter zelf, zegt de politie. Of hij door de politie is doodgeschoten, is onbekend. Er zou één arrestatie zijn verricht. Er zijn volgens de New Yorkse politie geen aanwijzingen... dat er sprake is van terrorisme.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 Het incident op het ROC Tilburg, waarbij twee meisjes van 16 ernstig gewond raakten door het drinken van reinigingsmiddel in plaats van ranja, was een vergissing. Er was geen opzet in het spel, zegt de politie. Die ranja, die bekertjes ranja, die werden ingeschonken in de spoelkeuken van die onderwijsinstelling. In die keuken daar stond een kan met het giftige reinigingsmiddel. Iets wat normaal gesproken eigenlijk helemaal niet gebruikelijk is, maar die stond daar. En toevalligerwijs ging het om eenzelfde soort kan als waarmee de ranja werd ingeschonken. Ja, dus wij houden het eigenlijk op een, ja, een, een triest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 ANWB Verkeersinformatie. Vergeleken met de drukte van gistermiddag valt het met de spits nu relatief mee. De meeste files vinden we ten oosten van Amsterdam op de A1 en rondom Arnhem. Van de 23 files springen deze eruit. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Diemen 10 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam voor Rotterdam charloze 6. Daar is de linkerrijstrook dicht. Een stilgevallen vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en de Afrit Loenen, 6 kilometer. Daar is de rechterrijstrook dicht. En werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat voor knooppunt Ewijk 8 kilometer. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Leaseplanbank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 Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam, het laatste half uur met politicoloog Gerard Drosterij over de toch wel trage start van de verkiezingscampagne zou je kunnen zeggen. We gaan browsen met Bert Brussen en u kunt ons twitteren. Hashtag AfroVML. En dan zouden we een klap krijgen. Dacht ik, maar die is er niet. Dus gaan we gewoon meteen door. Rutte en Roemer, dat, uh, die zien we eigenlijk naar verhouding heel weinig. Zo so, nu dan hoor je ze iets roepen in de campagne. Maar het echte campagne voeren dat begint pas dit weekend. Hebben ze gezegd, voor die tijd vonden ze het niet nuttig. Uh, toch ondertussen hebben ze al wel heftige beloftes gedaan. Rutte, dat we allemaal duizend euro krijgen. Roemer, dat hij geen Europese boetes gaat betalen. Was het nou slim of niet? Onder andere daarover praten we met Gerard Dorsterij Bert Brussel natuurlijk... Ook aan tafel. 1000 uh, euro, Bert, heb jij hem al uitgegeven? Nee, maar ik, uh, ik ga daar zeker Rut aan houden. Wat ga je met geld doen? Uh, niet op een goed doel storten. Ik denk <laughs> gewoon aan verbrassen. Verbrassen? Nou, dat is ook een heel goed doel volgens mij. Uh, Gerard Drostrijd, die, die, die belofte van 1000 euro van Mark Rutte, is dat uh, campagne-technisch gezien heel verstandig? Slim? Nou, nee, ik vond het uh, zo'n beetje het domste wat ik ooit van Rutte uh, heb meegemaakt. Het domste? Ja, ik, ik bedoel, uh, als je zo'n worst voor kiezers uh, gaat hangen... en dan denken dat ze er allemaal achter gaan, achteraan gaan lopen... dan beledig je toch wel een beetje de intelligentie van de doorsnee kiezer, vind ik. Jij denkt niet dat mensen graag duizend euro krijgen? Nou, daar gaat het niet om. Uh, ten eerste ziet iedereen in dat als je het hebt over 2014... Uh, dan weet je dus uh, dat bij wijze van spreken meteoriet uh, op Nederland gevallen kan zijn. Uh, Rutte is gewoon nog helemaal niet gekozen, is geen premier. Dus waar heeft hij het over, zou ik denken? En ten tweede, als dat het eerste campagnegeluid is... om een soort, uh, soort Pavlov-reactie bij kiezers te bewerkstelligen... van hier heb je duizend euro, kom snel naar mij toe... ja, het is nog steeds de minister-president. Dus, uh, niet, niet, niet goed ik, voor zijn imago? Het probleem is denk ik dat, uh, dat, dat heel veel mensen het misschien heel raar vinden... maar dat ze het alweer snel vergeten zijn. En uh, Rutte heeft het geluk dat er toch nog steeds zoveel welvarende Nederlanders zijn... dat hij, uh, uh, net zoals dat, uh, dat, dat, dat, dat Wilders uh, altijd op 15 zetels uh, PVV kan, uh, kan rekenen... dat er nog altijd, uh, altijd genoeg Nederlanders op de VVD zullen staan. Maar hiermee zeg jij, trekt hij geen kiezers. Oh. Dit is te doorzichtige omkoperij. Nou ja, ik denk dat zelfs de echte, de doorgewinterde vvd nog wel even hier ook van opkeek. Nou, bedankt. Die zit tegenover je. Nou nee, ik wacht op die lingo-avond op 11 september. Met die vier politie er ook in. Twee VVD'ers en twee SP'ers, waaronder Harry van Bommel, die gaan lingoen. Gewoon lekker grabbelen in de bak van de democratie. Een beetje blauwe ballen trekken. Ja, misschien trekken ze er heel veel kiezers mee. Misschien zit daar ook wel hun. Zit hun kiezers te kijken? Nou, er, naar Lingo. het is van het tros. Dat is volgens mij tot nu toe een succesomroep. Dat ja, zeg ik he? niet omdat jullie moeten gaan fuseren. Maar wel, ja, volgens mij zit er inderdaad een electoraat. Want Balkenende ging toch ook naar Boulevard destijds? Dat is toch wel heel lang... Ja, die kregen zelfs een soort eindregie volgens mij. <laughs> ja. Maar, Lingo, ook niet verstandig, denk je, Gerard? Nee, dat is niet verstandig. En al, kijk, als je dat nou een keer doet... Uh, inderdaad uh, tijdens de vakantieperiode... maar uh, ja. een dag voordat de mensen naar de stembus gaan naar Lingo toe... Um, ja, dat, dat, dan dat neem je het probleem in het land niet serieus? Of wat, wat denken mensen dan, volgens nou, ja, ik, jou? Ik denk dat je dan wel uh, zinnige dingen te doen hebt. Bijvoorbeeld uh, media te woord uh, staan. Of een, een, een stuk schrijven op je blog. Of uh, misschien gewoon naar een ziekenhuis gaan... waar uh, mensen op de eerste hulp staan, uh, zitten. En daar iets gaan zeggen. Want wat, wat, dit, dit soort dingen dus uh, wil jij graag zien in de campagne. Wat nog meer? Waar zou het wel over moeten gaan in die campagne, vind jij? Nou, ik denk dat het onder andere zou moeten gaan, het is niet het makkelijkste onderwerp, maar onder andere zou moeten gaan over het feit dat we nu in tien jaar uh, voor de vijfde keer naar de stembus gaan. Ik denk dat dat gewoon een ontzettend groot probleem is. Um, en daar zou het uh, in ieder geval over moeten gaan. En dat betekent dat je uh, naast het feit dat je natuurlijk gewoon uitkomt voor je eigen politieke kleur en dat je. Polariseert en dat je debatteert en elkaar soms voor rotte vis uitmaakt... dat je het er ook gaat over gaat hebben... hoe je allerlei hele moeilijke onderwerpen... zoals de zorg en de, de, de, de economische shit waarin we eigenlijk zitten... hoe je dat uh, vanuit Den Haag enigszins gaat stabiliseren. Gebeurde dat bij het eerste debat op tv? Heb je het gezien? Ja, daar was ik geen eens zo onverdeeld uh, negatief over. En misschien komt het wel omdat uh, Roemer en Rutte er niet waren. Want die zouden denk ik als een soort twee magneten de aandacht naar ze toe hebben getrokken. Je kan zeggen wat je wil over, over het akkoord. Inhoudelijk gesproken was dat niet echt uh, fantastisch. Maar wat, wa, wat ik nog steeds daar heel goed aan vond... en wat ik, waar ik dus gisteren ook wel weer een paar tekenen van zag... was uh, dat, dat ze het gewoon hadden over... nou, we moeten maar eens proberen om dat te zien regelen. Uh, waar, ik ik, ik ja. kan nu niet even... Nou ja, de is geen goed voorbeeld. Maar ja, dat, dat kwam eigenlijk... Nou, het kwam natuurlijk ook door, uh, door, door uh, um, Haarsma Buma... dat hij het niet echt handig aanpakte. Maar uiteindelijk kwam het door tussen aanhalingstekens... de VVD die het gewoon niet wilde. Op nee. zich hebben ze daar natuurlijk ook gel nou gewoon zelfs gelijk daar in. Daar was terecht, denk ik, heel boos op de hele Tweede Kamer... dat ze niet ja, roepen natuurlijk. dat ze het niet willen... maar niet in staat zijn om een alternatief te bedenken. Ja. Heb jij naar het debat gekeken, Bert? Nee, Op tv? ik heb het nee. niet eens gezien. Maar ik begreep wel uh, dat Diederik Samson een beetje een glorieus winnaar was. Ja, die deed maar dat het gewoon heel goed. Door het ontbreken, volgens mij, van die andere kopstukken. Is dat niet heel dom van ze geweest, van Roemer en Rutte? Uh, om te zeggen, nou ja, we, we, we slaan dit over. Want dan krijg je dus dat alle aandacht uitgaat naar je grote rivalen. Ja, van Roemer helemaal. Omdat, Rutte, omdat het al bekend was dat Rutte uh, pas morgen zou gaan beginnen... Dus inderdaad. Rommel had kunnen scoren als hij wel juist was, eerder was begonnen. Hij, hij, hij, hij kan de grootste worden. Uh, bij De Hond staat hij staat op één. En bij. Uh, nou, die. Uh, Sinovete, hoe heet Bij Nipo, uh, Typo, ik weet niet precies. Staat hij staat ook hoog? Sta, staat hij uh, op twee. Uh, ja. nou, het is gewoon een, een nek aan nek race. Ja, tuurlijk zou, moet je ja. dat doen. En jij vond het een goed uh, tv-debat, maar bijvoorbeeld bij de vraag over met wie wil je regeren. daar haakte ongeveer iedereen weer af. Behalve Jolanders Sap. Ja, maar dat vind ik ook een stomme vraag. Want. Nou, omdat, je, uh, uh, omdat het niet zozeer gaat met wie wil je regeren, maar met wie zou je willen samenwerken om bepaalde onderwerpen uh, te regelen. Is dat dus niet hetzelfde? Dat nee, dat is net niet hetzelfde, want uh, het is zo typisch zo'n journalistieke vraag om te zeggen met wie wil je regeren en dan zet je als het ware partijen vast en dan kan je ze dan weer aan gaan herinneren. Um... Maar het staat tegen. Want kijk, je kan natuurlijk heel veel roepen. Maar we weten dat het niet anders kan dan dat je met anderen moet gaan regeren. Dus is het toch verstandig om te weten... als ik mijn stem aan die partij geef... dan weet ik, er komt bij voorkeur een ja. linkse of een rechtse of een middenregering. Nou, D66 heeft dat dus gedaan. Pechtold heeft dus gezegd, ik wil dus niet met de SP. Die is duidelijk naar, re naar rechts opgeschoven. Ja, en GroenLinks met... zegt dat ook. Dus er, er zijn wel... Lijst, ja, die, wij willen een linkse regering, zegt ze. Bij voorkeur, Ja, nou, dat, zou, dat, dat zou natuurlijk heel vreemd zijn als ze dat niet zou, zou zeggen, mm -hmm. inderdaad. Maar, um... Wil jij dat weten, Bert? Wat voor coalitie er komt? Dat moeten ze zich daarover uitspreken? Nou, volgens mij, als je die vraag stelt, dan, dan ja, gaan ze daar dus niets op zeggen. Dan zeggen ze van, nee, laten we eerst maar eens kijken. Dat is, dat is in de ja. voorgaande dus zoveel Terecht, uh, verkiezingen... Of... Ja, dat, dat ga je gewoon niet zeggen. Omdat je, je wilt, nu wil je inderdaad ook polariseren... ga je toch zeggen, ik wil niet met die samenwerken, niet met die... en zeker wel met die. En als het eenmaal zover is, moet het allemaal weer anders zijn. Dus volgens mij, ik zou, als ik politicus was... het land zijn gezegd dat ik dat niet ben. Maar als ik het was, dan zou ik inderdaad ook niet zeggen... meteen van, uh, met wie ga ik regeren. We missen, Bert zei het ook al, uh, natuurlijk... Rutte, uh, Roemer, uh, Wilders. Wilders. Wilders. Nou, die dat missen we direct, niet echt, dat hoor. Dat maar gaat goed. zo direct veranderen. Zes ja. uur gaat Wilders ja. het startsort geven voor de campagne van de PVV. Ja. Gaat dan ook die campagne ineens heel erg veranderen, denk je? Mm, ik denk dat als je Wilders, uh, uh, Roemer die er al is... en Rutte erbij gaat zetten... dan zal die zeker gepolariseerder gaan worden. He, uh, uh, Wilders die zal uh, 100% gaan, uh, gaan inzetten op anti-Europa... en alles wat daarbij komt kijken. En Rutte... Uh, zal ongetwijfeld uh, een keihard neoliberaal verhaal uh, gaan houden. Waardoor Roemer uh, uh, het moeilijker zal krijgen. Ten meer ook omdat Samson in, uh, ja, eigenlijk een, een beetje uh, meer zelfvertrouwen is gaan krijgen. Dus Rutte wordt bedreigd door allerlei partijen, door, door de PvdA. Nee, door Roemer. Oh, sorry, Romer. Romer, ja. door de PvdA, door Samson. Maar waarschijnlijk ook door Wilders als die gaat beginnen. Precies, Wilders is ook nog, moet je altijd weer rekening mee houden. Persoonlijk denk ik dat het wel mee zal vallen. Ik denk dat, uh, dat nou wat ik net al zei, dat, je, dat, dat Wilders zeker kan, kan bogen op een hele stabiele achter, achterban. Maar de 24 zetels die hij nu heeft, die zal hij niet meer krijgen. Omdat er toch, uh, toch te veel gebeurd is. En uh, dus, dus twijfelaars bij de SP, van, die van de SP kwamen, zullen. Nu bij de SP weer gaan zitten. Uh, en hetzelfde geldt voor VVD'ers. Uh, en denk ik in, in mindere mate voor, voor CDA'ers. Uh, dus ik denk dat Wilders uh, uh, niet meer gaat winnen. Dus dat hij, uh, Verlies rond voor Wilders. 20, ja. En inderdaad, Roemer wordt de grootste? Uh, dat denk ik helaas niet. Wie dan wel? Nee? Oh, de VVD. Niet, spreek ik me te veel uit. Ik denk het wel vanwege de PVDA. Dus ik vind dus ook. En dat zou dus ook het stomste zijn wat ze zouden kunnen doen. Dat ze elkaar de tent uit gaan vechten, Samson en uh, Roemer. Wat, wat verwacht je van Samsung? Hoe groot gaat de PVDA worden, denk je? Uh, nou, ik denk rond, de, ik denk rond uh, PVV maatstaven. Ik denk dat ze de derde gaan worden. 24, ik denk dat ze de derde gaan worden en dat de PVV naar vier gaat. We gaan kijken of het uitkomt. We zullen je ja. ongetwijfeld het dan graag ook weer aanhouden natuurlijk. Zo zijn wij journalisten wel weer. Gerard Drostenrij, politicoloog. Zo direct gaan we praten met Bert Brussen en natuurlijk ook met Gerard. Maar eerst weer muziek. Sorita. I'm gathered safely in. and lift me like an olive branch and be my homeward dove dance me to the end of love hey oh dance me to the end of love and let me see your beauty when the witnesses are gone and let me feel you moving like they do in babylon Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Hey, oh, dance me to the end of love. the children who are asking to be born. And dance me through the curtains that are kisses that are born. And raise a tent of shelter now though every thread is torn. Here yeah, dance me to the end of love. Yeah. Man of love. Sorry, kamerstuk. Bert Brusse, Jan Mom. Wat was er aan de hand? Nou, ja, het zijn dus verkiezingen. hadden we het net al over. Dat betekent dat uh, de grote partijen in elk geval GroenLinks... zich ook wil profileren op Facebook en andere social media. Dat doen ze doorgaans goed. Uh, in dit geval hadden ze het uh, PSP-verkiezingsposter uit 1971, als ik het goed heb. Ze een mevrouw met heel veel vagina haar... die uh, blij huppelend door een weiland uh, huppelt. Maar goed, dat hadden ze... Nee, dat is heel gek. Dat heb ik net oh. nog gekeken. Dat is geen octavoelvagina. Oh, ik ik, ik herinner me. Er zat maar... wel een grote koe op de achtergrond. Ja, en een, ja. En een koe. Uh, het en staat ontwapenend, staat er staat ontwapend eronder. Oké. Okay. Is... Hebben we het plaatje weer? Ja, nou, dat pla maar goed, dat hadden ze op Facebook gezet. En dat mag dus niet, want het is naakt. En Facebook houdt niet van naakt. Het is een Amerikaans bedrijf. Die vinden naakt. Er zijn in het verleden ook al problemen over geweest. Ze hadden mensen die hadden foto's van uh, borstvoeding. Uh, een vrouw die had borstkanker, had een geamputeerde borst laten zien. Tongzoen mannen mocht ook niet, die zijn allemaal verwijderd. Waarom wil iemand nog op Facebook eigenlijk? Uh, ik weet het niet, dat moet je aan die uh, meer dan 900 miljoen uh, mm, mensen... Gebruikersvragen. Uh, gebruikersvragen die... Uh... Maar zo'n preutstruttig bedrijf, dat moet je toch eigenlijk gewoon boycotten dan, of niet? Ja, maar dat is een beetje lastig. Dat is een beetje, denk ik, voor een hoop mensen... hetzelfde als de auto gaan boycotten. Ja, precies. Ja, je kan Deze, niet echt zonder. Ja, ze zijn een monopolist, zo'n zo beetje. Gerard Rostre, jij bent ook gebruiker van Facebook? Ja, tuurlijk. Je kan net zo goed als het je moeilijk of niet buiten de auto kan... ook zonder, niet zonder Facebook? Mm, Zover zal het niet gaan. Want ik kan wel nog de trein pakken of de fiets. Maar uh, Facebook is wel heel prettig, vind ik. Ja, ja, precies. En bovendien, nou ja, ik vind ook een klein beetje gezeur... ik bedoel, die mensen die op het moment dat ze een Facebook-account hebben... Aangemaakt zijn ze akkoord gegaan met voorwaarden van een, gewoon ja, van een bedrijf. Maar je weet helemaal niet waar je mee akkoord gaat, toch? Nou ja, nee, maar goed. En die kleine letterjes, kun je dat lezen. Maar ik, ik bedoel. De, wat ze nu zeggen is van ja, maar het is een verkiezingsposter. Ja, dat kan Facebook natuurlijk niet schelen. Die zeggen van ja, wij kijken niet in de context. We zeggen van ja, het en nudity, nudity, nudity. mag gewoon niet. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Dus de, heb je natuurlijk speciale werknemers waarschijnlijk? Ja, blootvotos. ik dacht of hoe dat dan, dat je elke dag uh, naar blootfoto's moet gaan dacht, kijken of zoiets. Ik dacht van, nou, dat, dat gaat met software. Maar ze hebben echt een, een, oh ja? Een, een, ja. Een, een, een care team dat gewoon de hele dag gewoon door al die foto's heen uh, Alleen maar checkt of een naakt foto's En ik, ik ga zo meteen, nou ja, nee, ik ga zo meteen zeggen hoeveel foto's het zijn. Dat zijn er heel veel. Dat zijn hele grote teams moeten dat zijn. Ja. Ik, dus ik denk dat het als steeksproefgewijs gaat. Ja. Maar je kan natuurlijk zien dat zo'n foto zoals dit... die wordt dan heel veel gedeeld en dan gaat het gewoon echt opvallen. Bovendien kun je ook klikken, dus het was wel een, een klikknopje op. Deze persoon valt me lastig en dat soort dingen. Het gaat trouwens heel slecht met Facebook, hè? Dat aandeel dat keldert maar steeds verder naar beneden. Hm. Dat heeft een met de ander te maken, denk je? dat die PSP posten nee nou, de, nou, de algemene preutsheid en strenge regels en weet ik veel wat nee dat heeft, niet, dat, dat heeft gewoon te maken met je gaat naar de beurs en dan blaas je eerst alles zo groot mogelijk op en dan merk je bij de beurs dan is het niks meer waard dat is volgens mij altijd zo maar dat heeft niets te maken met het bedoelde aantal gebruikers is gewoon een uh, gestaag groeiende of in elk geval wordt het niet uh, hard minder zo ver voor Facebook nou, zover voor Facebook. Uh, iets anders. Want ik heb hele leuke cijfers. Ik ben echt gek op cijfers. Iedereen is gek op cijfers. Zeker als we over internet gaan... want zijn ze zo astronomisch dat niemand er nog begrijpt. Nog het houdt ons niet langer nog. in spanning. Want het is uh, 2012. Niemand had bedacht... oh, dan is het tien jaar geleden dat het 2002 was. Dus gaan we <lacht> kijken wat er allemaal veranderd is in tien jaar. Uh, en dus het is... Uh, cijfers zijn er het internet tien jaar later... Uh, in 2002 hadden we 569 miljoen internetgebruikers. Nu hebben we er 2,27 miljard, waarvan 14,9 miljoen in Nederland. In 2002 maakten we 46 minuten per dag gebruik van het internet. Nu is dat meer dan 4 uur per dag. In 2002 hadden we 3 miljoen websites, ongeveer geschat. Nu zijn het meer dan een half miljard, zijn er 555 miljoen. Dat zijn overigens websites, niet webpages. Webpages zijn er triljarden inmiddels. In 2002 was de top drie van zoekresultaten als volgt. Spider-Man, Shakira en Winter Olympics. In 2012 zijn dat Rebecca Black Google Plus en Hurricane Irene. Ik heb werkelijk in godsnaam geen idee wie Rebecca Black is. Maar goed. Nee, ik ook niet. Oh, dat er zijn, was... zijn hier voldoende mensen die, die weten. Ik zal het zo even... Effe... Volgens mij heeft het met leeftijd te maken. Maar... In 2002 duurde het 12,5 minuut om via een 56-k-modem een mp3'tje te downloaden. Tegenwoordig duurt dat 18 seconden. In 2002 deed vrijwel niemand aan social networking. Nou, we hadden het net al over 900 miljoen gebruikers. En op Facebook staan dus 100 miljard foto's ongeveer. Naar schatting, 100 miljard. Dus daar zit wel wat kan naar. Daar kan ik me missen. helemaal niks bij voorstellen bij dit soort getallen eigenlijk. Ik ook niet. Wat ook nog leuk is, dat bijvoorbeeld een hele grote boek... De boekhandelketen die bezat in 2002 nog 1250 winkels. Toen kwam internet, weigde ze aan mee te doen, nu zijn ze kapot. Dat geldt ook voor cd-verkoper Tower Records. In 2002, 200 winkels. 2012 failliet en verdwenen. Je wilde niet meedoen met internet. Je zegt het alsof je er blij mee bent. Uh, nee, helemaal niet. Maar dat is wel uh, een goede waarschuwing. Je kan niet, wat in, zeker in 2002 gebeurde, achter het internet gaat wel voorbij. Overigens, in Nederland ook de Rainbow Pockets zijn fiat. Dat heeft ook te maken met internet. En uh, ik begreep dat postopbedrijf Nekkerman, wie kent het niet... de leuke, grote, dikke, volle Neckerman met dames in bikini... de Duitse postorder, die uh, gaat waarschijnlijk ook de toko sluiten. meer. Dat, dus dat niet meer. Ja, ja kata een, nog eens gaan missen. Het einde van een tijd, weet ik, de andere zijn nog wel, de andere postbedrijven. Maar ja... Oh, en, de, en de laatste cijfers is, uh, we hebben momenteel 3,14 miljard e-mailaccounts. Uh, die versturen mailtjes, maar van die mailtjes was meer dan 71% spam. Dus, dus min, minder dan 30% van die mailtjes die verstuurd wordt... is uh, überhaupt effectieve mailtjes. Ja, nou, ja leuke cijfers. Uh, kloppen ze ook? Nou, dat, ik hoop het. <laughs> ze staan op uit, uit Dutch 14, Cowboys.nl. 14,9 miljoen... Gebruikers in Nederland die vier uur per dag internetten. Ja. Ja. Die vier uur inderdaad. Van drie de, kwartier naar vier uur in tien wa, wa, jaar. Je hebt helemaal geen tijd meer om te werken of school te gaan. Ik Ja, maar nou ja, dat is een totaal. Van, bedoel, er zitten 24 uur in een dag en mensen gebruiken, ja, dat is waar. gebruiken dat internet op hun werk. Ik bedoel, een groot gedeelte van je ja, smartphone en inderdaad. Een ja. van de bandleden laat ze smartphone in. even ah, voor, de, kijk, voor de kijkers thuis. Even nee, de smartere mensen hier. Nee, heb, bovendien, uh, alles is gedigitaliseerd. Dus dat betekent dat je voor dingen waar je in 2002 nog geen internet gebruikt... Van maken, nu wel internet gebruik van maken. Overigens, Bert, Rebecca Black, uh, lees ik hier nu, krijg ik net van uh, Sandra, is een Amerikaanse popzangeres, bekend van de hit Friday. Wie kent hem niet? Oh, wie kent hem niet. Uh, maar door velen ook wel het slechtste liedje ooit genoemd, dat dan weer wel. Oh, wat geinig. Nou, ik ben blij dat ik dit weet. Bedankt mensen, goed ja. dat jullie dit hebben opgezocht via allere, Google. Goed uh, nieuws. Nee, ja, en nog even de telefoongidsgate. -gids ja. uh, nu we het toch over de verkiezingen hebben. Uh, sinds Alexander Klupping vorige keer met zijn telefoongids sterf... Telefoon -gidssterf, kwam, uh, dachten ze in de Tweede Kamer... Goh, laten we eens uh, wat gaan ondernemen om uh, toch een beetje... zo de kiezer uh, een beetje tegemoet te komen. De Tweede Kamer is het vrij snel overeens geworden... dat het inderdaad eigenlijk wel fijn zou zijn dat het moet stoppen... Uh, dat verzenden van telefoongidsen. Die verspilling van papier. Die verspilling van papier. Die overigens, als je alle telefoonboeken op elkaar stapelt... kun je tot aan het uh, International Space Station komen. Dat is 400... Uh, <lacht> Um, ja. um, um, maar um, nou zegt de telefoongids nee, want er staat in de telecomwet, in de Nederlandse telecomwet, dat we die dingen moeten versturen. Dat dus is een verplichting. Dat is niet waar. Er staat in de wet dat er een voorziening moet zijn waar al die telefoonnummers in staan. Dus dat er een catalogus beschikbaar moet zijn van alle telefoonnummers. Dat hoeft niet op papier? Dat, uh, ja, dat, dat moet wel op papier, maar dat is het punt niet. Maar er staat niet in de wet dat je ook daadwerkelijk moet, moet verzenden via push. Nou heeft Arnoud Engelfried, bekende internetjurist, uitgezocht dat het nog sterker is dat die minister... die kan elk moment een wijziging doorvoeren. Want het is namelijk een uh, bestuursregel die ze daarvoor uh, kan toepassen. Dus ze dus kunnen er gewoon een eind aan maken als ze, ze kunnen er elk moment een eind aan maken. Dus het lijkt me heel goed dat zo vlak voor de verkiezingen... misschien dat uh, Geert Wilders en Martin Bosma ook meeluisteren... dat ze gewoon dat gaan doen. Uh, dat ze dat als uh, speerpunt voor de verkiezingen gebruiken. <lacht> ja, de telefongrits zelf zegt dat er nog heel veel mensen zijn... die graag van de telefoon ja, uh, gebruik Ja, die hebben he? een uh, onderzoek laten doen. En daaruit blijkt dat er nog steeds drie miljoen mensen gebruik maken van de, per maand van de papieren telefoongids. Ik vind dat heel raar. Ik kan me dat niet voorstellen. Geraard Rostrij, gebruiker van de papieren telefoongids? Nee, al jaren oh. niet meer. Maar wat ik mij wel afvroeg, maar is misschien een beetje een preutse vraag... waarom die URL meteen zo keihard agressief moest zijn van, van Clubbing. weet je dat dus agressief? Sterf, sterf, sterf ja, Heeft dat al met, met bomensterfte te maken waar dan dat papier nee, voor nodig Nee, is het is, of... is, is een beetje uh, internetstaalgebruik. Ja, Daarom spreekt het jou minder ja. aan. Ja, ik ben al een beetje een oude lul aan het worden, denk ik. Maar ja. voor het idee, namelijk, hou daar mee op met die papierverspilling, Daar heb je wel sympathie. Ja, natuurlijk. Hm. Helemaal -nog... als we dan uh, op, voor, voor die deuren blijven liggen. dat de regen er eroverheen <laughs> In portiek, komt. En dat je dan ja. van die, van die, van die <laughs> ja. ellendige hoopjes ziet liggen. Nee, en dan ook nog die gele gids, hè. die kijk je dan bij. Ja. Als je nog iets kwijt wilt, Bert, we hebben nog een minuut. We hebben nog een minuut? Ja. Oh, hé, hey, wie presteert zo meteen dat was toch een risico. Het Radio e is dat, dat weet het Bet ik. van of Tim Overdiek? Maar dat verklap ik nog niet. Ik ben heel benieuwd. Ik heb namelijk op Facebook een Bed van fanpage gemaakt. Echt hoor. En er is nog helemaal niemand die je opgeklikt heeft. Ik wil nog wel wat over het nieuwe journaal zeggen. Ja, zeg maar. Want ik hoor. kijk niet zo vaak meer naar het jij bedoelt, journaal. Je bedoelt op tv heb jij het ja, nu over, he? ja, ja, hij heeft het over radio. Ik echt, uh, dat vind ik echt verschrikkelijk, vind ik. Waarom? Dat. Ik vind dat zo infantiel uh, ge, uh, ge, geworden inmiddels. Dat... Door die nieuwe decors bedoel je? Nee, door, de, de, door, door de, o, de onderwerpkeuze, door inderdaad de manier van presenteren. De onderwerpkeuze en... is toch niet veranderd? De onderwerpkeuze is wel degelijk oh. veranderd, ja. In welke ja, veranderen? het is infantiel. Ze hebben ja, inderdaad veel meer... Het ging, het ging wat... over een stage voor brandweren in Australië. <lacht> dat, dat is het zo. Ja, en dan, dan ik denk de... ik nog steeds een beetje ouderwets. Want de NOS is nog steeds toch om alle andere omroepen te laten zien Ja, maar het is moeten, Die maar... zitten vuist diep in de concurrentie in. Uh, RTL Nieuws heeft ja. al, uh, best wel een groot deel van de markt gepakt. Ja. Ik ja. heb overigens als ik het journaal kijk het idee dat ik dat al 24 uur weet. Heel gek is dat, al ja. die dingetjes. Dat ging dan over het journaal op tv. Maar ja. wij gaan gewoon zo direct naar het altijd kwalitatieve Radio 1-journaal. Met, Met Bert versloten. Met <laughs> versloten. Hey, Bert versloten. Hé, Bert Brussel! Ik heb inderdaad helemaal niemand die op mijn Facebook uh, staat. Maar ik heb wel heel veel volgers op Twitter. Dat gaat nu veranderen, Bert. Het ja, wordt heel druk. Ik denk het wel. Hé, hey Bert en Jan, uh, wat gaan wij het over hebben? Dat zijn jullie ja. natuurlijk ook in geïnteresseerd. Het CDA, de campagne. Niet iedereen weet daar van elkaar wat ze zeggen. Dat is nogal pikant. Daar krijgen we zo een onderwerp over. Er zijn problemen met de Groene Stroom uit Duitsland. En we hebben het laatste nieuws uit New York. En verder ook even luisteren naar een heel bijzonder concert: namelijk het Residentieorkest wil samen gaan spelen met Pussy Riot. Pussy Riot. Goed, dankjewel Bed Versloten Zo direct in de radiomeesiaal. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Avro. De Tand destijds tijds. Een radiotekening. Pak aan. Hier, aan Links linkse. Fletvleibolo, een schop voor je open benen kan je krijgen. Laat me los. Oh. De? Van de gynaecoloog. Heb pak van de endocrinoloog zit niet zo te klieren. Oh. Landblijder, ga uroloog van lik bereid. Oh. Jongens, jongen stil. Sst. Inspectie. Radio, senior ben ik hier bij het academisch ziekenhuis met de verziekte sfeer? Oh ja, zieke sfeer, we zijn een ziekenhuis, ja. Waarom werkt die ene chirurg die andere chirurg? Ja, inspecteur, de sfeer is om te snijden. Pardon? Chirurgers zijn heel lichamelijk. Hoe komt die scalpel in het oog van de intensive care arts? Oh, academici onder elkaar. En die arterieklem in het strothoofd van de longchirurg. Jongens, staat er nou nog een longchirurg te klokken luiden? Grijp hem koudster! Hemeltje lief, u laat er geen gas over groeien. Vrouw de inspecteur, we hebben vaker met een pijltje gehakt. We willen een glaasje ranja van de zaak. Radio 1. Het NOS-journaal. Vijf rechters van de rechtbank in Oslo hebben de misdaden van Anders Breivik bestempeld als terreurdaden. Het leidt geen twijfel dat Breivik angst en vrees heeft veroorzaakt onder de bevolking, was een rechter voor. Met het bloedpad in Oslo en Utoja heeft Breivik volgens de rechtbank de hoogste straf verdiend, 21 jaar. Voor het Empire State Building in New York is iemand doodgeschoten. Tien omstanders zijn volgens de autoriteiten bij de schietpartij gewond geraakt. De dader werd uiteindelijk door de politie doodgeschoten. Volgens sommige lokale media had hij op straat een ruzie gekregen met een collega en ooggetuigen zeggen dat hij zijn slachtoffer achterna rende en hem door het hoofd schoot. Het incident op het ROC Tilburg, waarbij twee meisjes ernstig gewond raakten bij het drinken van reinigingsmiddel in plaats van Ranja, was volgens de politie een triest ongeval. Een fles Ranja werd verward met een fles van het giftige reinigingsmiddel. De meisjes van 16 liepen ernstige brandwonden op aan hun mond, keel en slokdarm. Ze liggen nog in het ziekenhuis en hun herstel zal lang duren, zegt de politie.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 ANWB Verkeersinformatie. Vergeleken met de drukte van gistermiddag valt het met de spits nu relatief mee. De meeste files vinden we ten oosten van Amsterdam op de A1 en rondom Arnhem. Van de 32 meldingen springen deze eruit. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt kerenzijde 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ring A10 richting Volendam. Voor knooppunt watergraafsmeer 6. A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum, Centrum 2 kilometer door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. A17 20 Utrecht richting Almere, Voorhuizen 5. A50 Arnhem richting Apeldoorn voor de afrit Hoenderloo 4. En werkzaamheden zorgen voor vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat tussen Heter en het knooppunt Ewijk 6 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Nogmaals een hele goede middag. Vrijdag 24 augustus. We worden overspoeld door groene stroom uit Duitsland. Nog meer nieuws uit Duitsland, dat gaat over de Grieken. Ze spartelen en ze willen meer tijd. Crisis slaat ook toe bij de Nederlandse banken. De stroppenpotten die vullen zich. En de sportwereld kijkt vandaag naar Lance Armstrong. Noorwegen kijkt vandaag naar de uitspraak in de zaak, zaak Breivik. En de politiek is vandaag nog rustig. Morgen komt ook de VVD met Mark Rutte in het verkiezingsstrijdperk. Maar we hebben zowel een gesprek met de minister van Onderwijs over de langstudeerboete. En er is een hele bijzondere muzikale combinatie op komst. Pussy Riot en het Residentie Orkest. Allemaal te beluisteren tot half zeven in het NOS Radio 1 Journaal. Laten we beginnen met de schietpartij voor het Empire State Building in New York. Correspondent Jacqueline Ekman. Jacqueline, wat is daar allemaal aan de hand? Wat is daar gebeurd? Ja, vanochtend negen uur lokale tijd. Het is drie uur meer als Nederlandse tijd. Heeft er een, is er een man uh, voor het Empire State Building uh, gaan schieten? Waarschijnlijk met een, zoals uh, volgens getuigen, een afgezaagd geweer uh, is gaan schieten. En er zijn nu naar verluid volgens Amerikaanse media uh, niet twee, maar drie doden gevallen. Inclusief uiteindelijk de schutter zelf. Uh, de politie was heel snel ter plaatse. En heeft uiteindelijk de schutter, de verdachte, neergeschoten. Doodgeschoten. Um, uh, beelden uh, die nu getoond worden op de verschillende televisiestations. Uh, daarvan zie je het, het lijk van de schutter met een wit laken... bij de ingang van de Empire State Building liggen. De boel is afgezet. En uh, er zijn, naar verluid zo'n... Acht gewonde gevallen bij deze schietpartij. Is iets bekend over waarom er is geschoten? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk. Um, um, uh, nu... Wordt er gemeld dat onder de, de dodelijke slachtoffers een, een collega zou zijn? Uh, de, een collega van de schutter. Het uh, zou kunnen, zijn, uh, kunnen duiden op een, een uit de hand gelopen ruzie. Uh, ik wil daar nog een beetje voorzichtig mee zijn, want dat is allemaal nog niet bevestigd. Uh, en de, de derde slachtoffer is dus een onschuldige omstander die heeft staan kijken. Ja, je moet je voorstellen, negen uh, uur s ochtends, te staan een rijen toeristen voor het Empire State Building om een kijkje te gaan nemen. bekende toeristische plek. Er zijn uh, mensen die naar hun werk lopen, dus het is een heel druk gebied. En dan, uh, ja, dan is de kans groot als je gaat schieten dat daar meerdere slachtoffers zullen vallen. Je zegt een collega misschien van de Schutter, we houden inderdaad een paar slagen om de arm. Maar weet je wel dan wat het beroep was uh, van de Schutter? Nee, dat is allemaal nog niet bekend. Uh, het, is, het is allemaal net gebeurd. De eerste berichten komen binnen. Er zijn veel getuigen die nu uh, aan de telefoon hangen bij de televisiestations. Dus daar moet je echt een beetje voorzichtig mee zijn. Goed, het laatste nieuws is in ieder geval drie slachtoffers. Dankjewel. Jacqueline Ekman was dat vanuit Amerika. 21 jaar gevangenisstraf krijgt hij. Anders Bering Breivik, de man verantwoordelijk voor de bomaanslag in Oslo. en het bloedbad vervolgens op het eilandje Utoja.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 Zo begon de rechtbank vanochtend. Eerst met de uitspraak en vervolgens met de motivering van het vonnis. Rolien Kreton is bij die rechtbank in Oslo. Rolien, de rechter is sindsdien bezig om die motivatie voor te lezen. Is de rechter trouwens al klaar? Nee, ze is nog niet uh, klaar. De zitting is nu uh, even geschorst, maar ze gaat zo weer verder met uh, voorlezen. Goed, dat is al meer dan à ah, zeven uur voorlezen. Kan je in een aantal zinnen uh, zeggen wat de hoofdlijn van het betoog en dus van het vonnis is? Nou... De hoofdlijn is dat uh, de rechters uh, niet geloven dat uh, Annes Breivik uh, ziek is. Dat hij psychotisch is en dat hij aan uh, paranoïde schizofrenie. Uh, dat dachten die eerste twee uh, psychiaters die Breivik hebben onderzocht. Ja, en die rechter die is heel uh, kritisch op uh, dat eerste rapport. Uh, ze zegt, ja, die twee psychiaters uh, zeggen dat Breivik niet te volgen is. Nou, daar hadden wij helemaal geen moeite mee. Uh, de rechter zegt ook, hij uh, heeft dit minutieus voorbereid. Hij uh, is extreem doelgericht geweest. Hij heeft de perfecte bom gemaakt. Uh, slikte uh, anabole. Steroïden om zich uh, lichamelijk voor te bereiden. Dat kan allemaal niet als je leidt aan paranoïde schizofrenie. ik zelf, die uh, krijgt straks natuurlijk het laatste woord als uh, de rechter is uitgesproken. Heeft hij via bijvoorbeeld zijn advocaat al iets laten weten over wat hij ervan vindt? Nou, we weten dat hij uh, blij is en dat kon je ook uh, zien aan hem Oh, tien uur. Toen werd meteen duidelijk dat hij eh, toerekeningsvatbaar eh, werd verklaard en eh, gevangenisstraf eh, krijgt. En ja, dat, dat wilde hij. Dus in die zin heeft hij echt zijn zin gekregen. En hij lachte ook eh, breed toen hij dat hoorde. Dus hij is eh, blij met deze eh, straf. Ja, en verder kun je weinig eh, aan hem aflezen. De enige keer eigenlijk dat hij, eh, dat je, dat hij reageerde was toen het eh, weer over zijn moeder ging. Dus de rechter die die, uh, haalde die relatie met de moeder aan en zei van nou dat dat is geen uh, voorbeeld van uh, waanbeelden maar dat is uh, omdat hij aan een persoonlijkheidsstoornis uh, uh, leidt en toen die uh, zeg maar die relatie met de moeder aan bod kwam toen zag je hem weer een uh, nee schudden en uh, smalend lachen dus daar, daar reageert hij wel op maar verder ja uh, kun je niks aan zijn gezicht aflezen dus hij luistert alleen uh, naar het vonnis. we weten dat hij niet van plan was om in een hoger beroep te gaan maar hij is niet echt... Ook het Openbaar Ministerie heeft natuurlijk die mogelijkheid. Weten we daar al iets van? Nou, het Openbaar Ministerie uh, heeft twee weken de tijd om uh, te beslissen of ze in hoger beroep gaan. Um, er was eerder even sprake dat een, een krant uh, meldde dat het uh, om, OM gezegd zou hebben dat ze niet in hoger beroep gaan. Dat, dat klopt niet. Uh, maar ik verwacht niet dat het OM in hoger beroep uh, wil gaan. Want ja, iedereen wil dit uh, afsluiten. Dus ik denk dat het OM uh, hierin meegaat. Dankjewel. En na vijf uur horen we de reacties van de overlevenden en de nabestaanden op de uitspraak. Er wordt steeds meer groene stroom geïmporteerd. Groene stroom wordt geïmporteerd uit Duitsland. En daardoor liggen Nederlandse, Nederlandse centrales steeds vaker stil. Duitsland heeft een overvloed aan gesubsidieerde groene stroom. En die komt ook op onze markt terecht. In de maanden mei en juni importeerde Nederland meer stroom dan ooit. We praten erover met André Jurjers, directeur van Energie Nederland. Zeg maar de belangenbehartiger van alle energiebedrijven op de Nederlandse markt. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nieuwe Hoe komt het nou toch dat Duitsland zo'n overvloed aan groene stroom heeft en dat vervolgens bij ons dumpt? Nou ja, kijk, Duitsland heeft al twintig um, jaar hetzelfde stimuleringsbeleid voor uh, groene stroom. Met, met hoge en vaste subsidies, die betaald worden door de Duitse consument overigens... wordt zonne- en windenergie wind gestimuleerd. Nou ja, en als je dat twintig jaar volhoudt, nou ja, dan bereik je op een gegeven moment het punt... net als deze zomer, dat er ontzettend veel groene stroom beschikbaar is en op de markt komt. Ja, dat snap ik nog wel. Maar waarom gaat het dan naar Nederland? Nou, kijk, in Nederland eh, staan eh, energiebedrijven ook voor de keus... of ze die stroom nou zelf eh, produceren met hun centrales... of dat ze hem op de internationale markt kopen... Op nou, dat soort dagen kopen Nederlandse energiebedrijven die stroom in Duitsland, want dan is die lekker goedkoop. En leveren die goedkope stroom aan de Nederlandse consumenten. Dat is dus gunstig voor de consument? Dat is op zich gunstig voor de consument, zeker. Op ja. zich zegt u, maar dat lijkt alsof er een soort adder onder het gras zit. Ja, heeft. er zit natuurlijk een addertje onder het gras, want eh, kijk, we hebben natuurlijk met z'n allen eh, de ambitie om ook in Nederland de verduurzaming eh, flink eh, op stoom eh, te helpen. En eh, daar hebben we eh, in Nederland ook, eh, nou ja, dan willen we dus in Nederland ook gascentrales hebben hè, die de fluctuaties in duurzame energie kunnen opvangen. Ja, en als als dan blijkt dat die gascentrales stilstaan, ja, dan krabben we onszelf wel even op de kop en denken van goh, wat is er dan precies, uh, precies aan de hand? Want op het moment dat wij die goedkopere uh, stroom importeren, dan komen de Nederlandse gascentrales uh, ja, buiten werk en dus stil te staan. Ja, die komen, die komen op dit moment stil te staan. Dat heeft, uh, dat heeft er ook mee te maken dat uh, op dit moment uh, de gasprijs eigenlijk erg hoog is. Hoger bijvoorbeeld dan de prijs voor, uh, voor kolen. Dus als we dan in Nederland want centrales dat, hebben... Want stalen, dat zou je zeggen, stalen, ja. he, schakel dan die kolencentrales uit. Dan heb je een win-win situatie als je het vanuit het milieu bekijkt. Ja, maar dat is een lange termijn perspectief. Kijk, op de, op, op, op, op de korte termijn kijken al die bedrijven naar de winstgevendheid van hun eigen centrales. En nu moet je dus constateren dat uh, kolencentrales uh, winstgevender zijn dan, uh, dan gascentrales. En dus staan de kolencentrales te draaien en de gascentrales niet. Maar dat is het ondernemersrisico hè, dat die bedrijven hebben omdat ze nu eenmaal in die energiemarkt uh, actief zijn. Ja, maar dan kan je ook zeggen op den duur, Ja, we gaan achteroverleunen en we laten lekker de goedkope stroom uit Duitsland komen. Dat is een optie, maar dat is niet de ambitie die we in Nederland hebben. In Nederland willen we ook graag ons aandeel leveren in de duurzame energievoorziening. We hebben ook een doelstelling natuurlijk voor 2020 ja. om 14% duurzame energie te bereiken. Mogen we trouwens spreken nu van een soort marktverstoring of is dat een te groot woord? Nou, Het probleem waar de energiewereld zich op dit moment zorgen over maakt is inderdaad dat die markt verstoort. Je begint gewoon te zien dat de Duitse subsidies er op dit moment voor zorgen... dat de markt erg veel goedkope stroom te verwerken krijgt. Daar kunnen de gascentrales dus nu vanwege die hoge gasprijs moeilijk tegen concurreren. En dat kan dus niet al te lang voortduren. Nou ja, dat is, een mooi, dat is mooi gezegd, maar hoe wilt u dat gaan voorkomen? Ja, nou, dat, kijk, op dit moment zijn wij in gesprek met de overheden in Brussel, Den Haag... Om gewoon te kijken hoe je nou ervoor kunt zorgen zeg maar, dat je die uh, fossiele centrales, waaronder de gascentrales, die je nodig hebt als backup hè, voor fluctuerende wind- en zonne-energie, kunt belonen voor ze stand-by staan. En ze draaien immers niet meer altijd, nee. hè, maar ze moeten er wel zijn. Maar belonen betekent subsidie? Nou, dat kan in de vorm van subsidie, dat kan in de vorm van een andere manier waarop je in de markt uh, energieprijzen tot stand laat komen. En dat is allemaal een redelijk technisch probleem. Maar dat is wel een probleem waar we op dit moment met, uh, met hen over uh, in gesprek zijn. En het is niet zo dat u zegt tegen die Duitsers... jongens, hou nou eens eventjes op uh, met uh, zo ontzettend veel uh, te produceren... want jullie verstoren de markt. Nee, je kunt Duitsland eigenlijk niks verwijten. Ze nee. hebben uh, grote doelstellingen en die zijn ze aardig aan het uh, om om die te halen. Dus eigenlijk, uh, nee, In Duitsland verwijten we niks. Nee, maar dat andere, namelijk dat dus die, die gascentrales, uh, die opvang beter geregeld wordt. Althans dat dat aantrekkelijker wordt. Mm -hmm. Wie moet dat dan regelen? De Nederlandse overheid? De Europese overheid? Uh, dat laatste. Uh, dat laatste. Kijk, je, je kunt gewoon zien, hè, ik bedoel, we hebben dus nu last. Hè, we noemen dat last van, uh, van Duitse stroom. Dat komt gewoon omdat de, de, de, de energiemarkt de afgelopen tien jaar... Echt geïnternatio geïnternationaliseerd is. Je kunt niet meer spreken van een Nederlandse energiemarkt. Dus het probleem waar we hierover hebben, voor dat stand-by staan van gas- en kolencentrales, dat moet je dan ook op Europees niveau regelen. Dat is duidelijk. Ik dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. André Jeus was dat, de directeur van Energie Nederland. Traks het Haagse Residentieorkest wil namelijk muzikale samenwerking met de Russische punkband Pussy Riot. Bij de ANWB zit Tamara Bruggerman voor files. Dat klopt. Op dit moment in totaal 31 files. Er staat 91 kilometer file in totaal. En deze files die vallen op op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Born en het knooppunt Kerensheide 3 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. A9 Diemen richting Amstelveen voor Ouderkerk en de Amstel 3. Daar zijn twee rijstroken dicht. Op de ring A10 Nieuwemeer richting Watergraafsmeer. Tussen Oud-Zuid en Duivendrecht 3. Een stilgevallen vrachtwagen zorgt voor vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Zwijndrecht en Dordrecht Centrum 2. De rijstrook is daar dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen knooppunt MNES en Huizen 5. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen. Daar staat voor de Waalbrug bij Nijmegen 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van sloten. Bedrijven gaan over de kop. Leningen voor de hypotheek worden niet meer afbetaald. En dat voelen de banken. ABN AMRO heeft meer dan een half miljard euro opzij gezet... om dit soort verliezen op te vangen. En ook ING en de Rabobank vullen de stroppenpotten. Beiden hebben afgelopen half jaar bijna 1 miljard euro opzij gezet. Zorgen dus voor de topmannen van de banken. En een van die topmannen is Gerrit Salm.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 Ik begreep dat 1 op de 5 klanten bij ABN AMRO die een hypotheek heeft onder water staan. Dat wil zeggen dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van het huis waar het gefinancierd is. Ja, uh, dat klopt. Dat is ongeveer 1 op de 5. Uh, overigens is dat geen probleem uh, als je... Gewoon blijft zitten waar je zit, want dan is het alleen maar virtueel wat die waarde van dat huis is. Als je verplichtingen gewoon kunt nakomen, heb je geen centje pijn. Het probleem kan zich vooral gaan voordoen als mensen of willen verhuizen, of bijvoorbeeld in een echtscheidingssituatie terechtkomen, of uh, werklooszaken en het huis moet worden verkocht, dat je dan met de rechtsschuld blijft zitten. Maar heeft u ook veel last van mensen die niet in staat zijn om op tijd hun aflossing te betalen? Nee, tot nu toe uh, wordt er uh, gewoon uh, goed betaald. Uh, we zien wel dat uh, als er uh, gedwongen verkocht moet worden, ja, de waarde van de huizen is dan uh, minder. En daarmee uh, maak je ook een groter verlies op, uh, op zo'n lening. Uh, maar uh, het percentage wat wij moeten afschrijven op hypotheek is nog steeds uh, gering. Het is 0,11 procent. Dus dat is toch uh, redelijk, uh, nou, dat is een heel klein percentage. En dan zegt de PvdA, laten we de ABN AMRO maar vooral een staatsbank houden. Helemaal, of in ieder geval voor een groot deel, maar dat de staat dan een flinke vinger in de pap houdt. Ja, nou ja, dat, uh, dat is zijn uh, opvatting. Laat ik beginnen met het positieve element. Als je particuliere beleggers voor ABN AMRO zoekt, zoek dan vooral beleggers ook met een lange termijnvisie. Daar ben ik het mee eens, dat willen wij natuurlijk ook graag. Uh, en dat past ook bij de koers die we als onderneming willen varen. Uh, wat mij uh, onprettig lijkt, ook voor de andere banken in Nederland... is dat we één bank in Nederland hebben die een speciale staatspositie uh, heeft. Uh, Want dat leidt toch tot oneerlijke concurrentie. He, mensen denken, nou, dan ga ik met mijn spaargeld naar ABN AMRO brengen. He, want uh, de staat zit daarachter, dus dan uh, ben ik echt 100% safe. Ja, dat is natuurlijk ongelukkig voor andere financiële instellingen die uh, helemaal geen staat achter zich hebben staan. Dus dat lijkt mij uh, niet, niet verstandig. Je loopt ook het risico, en dat zullen onze klanten ook niet waarderen, dat als je permanent in staatshanden blijft, dat er een veel actievere politieke bemoeienis is met het rijlen en zeilen van het bedrijf. En uh, ja, daar zijn onze klanten, denk ik, niet op gesteld. Gerrit Salm, de topman dus bij ABN Amro. In gesprek met André Meinema. Willemijn Hubert is in de studio gekomen. Voor het weer, natuurlijk. Willemijn, ja. ik zeg: rot weekend. Ja, ik zeg smakenverschillen. Oh, ja. Want er zijn er vast ook mensen geweest die bijvoorbeeld vorig weekend helemaal niks uh, vonden. Ja, was het was ook wel ongelooflijk heet het vorig weekend. Maar nu gaan we allerlei regen en andere ellende ja, tegemoet. Ja, nou is het echt eigenlijk compleet het uh, tegenovergestelde wat dat betreft. Want we krijgen te maken met een, uh, met een storing die, die overtrekt. Of een vlak langs ons uh, heen trekt. En die brengt bewolking met zich mee. Veel wind, heel veel wind. En ook stevige buien, ook echt ste hele stevige buien. En stevige buien in de zin van, van, van hagel, bliksem of gewoon erg ja, veel regen? Nee, er kan um, eigenlijk um, een beetje van allebei. Er kan veel regen bij zitten, is wel heel lokaal gebonden. Niet het hele land gaat ermee te maken krijgen. Maar er kan inderdaad ook onweer bij zitten en, en soms ook wat windstoten. En nog een verschil tussen de zaterdag en de zondag? Um, ik denk dat het grootste verschil in de temperatuur zit. Want zaterdag wordt het nog zo'n 19 tot 2, misschien 23 graden. Maar zondag gaan we dat echt niet halen. Liggende liggen de maximumtemperatuur op een graad of 18. Dus ja, dan is het eigenlijk een beetje herfstig. Zeker in combinatie met die wind en die buien. Dat uh... is de helft van afgelopen zondag. Ja. Toen zaten we rond de 36 ja, precies. En, en het record bijna ja, van 37. Ja. Ja, precies. Maar dan nou gaat er veel regen vallen. Uh, elk uh, voordeel heeft een nadeel of elk nadeel heeft een voordeel. Er waren toch ook delen van ons land die behoorlijk droog waren? Ja, nou gaan die verschillen eigenlijk alleen maar groter worden. Want het noordwesten, onder andere Friesland bijvoorbeeld... daar is in deze maand augustus al flink wat regen gevallen. Terwijl helemaal in het zuidoosten er nauwelijks wat uh, gevallen is. zijn plaatsen waar 2 mm gevallen is. En in het zuidoosten gaat er ook niet zo heel veel bij komen. En juist voor het westen en noordwesten zit er wel weer veel regen in de verwachting. Dus dat dus... wat nat was blijft nat en dat wat ja, droog wat was natter. blijft droog. Ja, precies, ja. En, de, ja. en daarna, want dit is gewoon een weekend... wat je eigenlijk het liefst dan zo snel mogelijk wil vergeten. Ja, daarna? nou het is eigenlijk net zo'n piek als, als vorige weekend. Vorige weekend dus even warm, nu dus even een beetje herfstig. En daarna, na het weekend, loopt de temperatuur langzamerhand weer wat op. We hebben wel elke dag een bui, maar ik denk dat het uh, droge weer... zeker de eerste dagen na het weekend toch wel overheerst. En de wind die gaat er ook weer uit, dus dan is het uh, toch weer een beetje zomer. Nou, houden we ons aan vast. Ja. Willemijn, dankjewel. en uh, luisteren. Misschien is deze wel voor jou.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 dat Wonder Woman ooit wonnen ze een, wedstrijd, een talentenwedstrijd bij De Telegraaf. En de rest, ja dat weet u misschien wel. Dit is eindeloos gedraaid op de radio, ook hier op Radio 1. Haagse residentieorkest wil optreden met Pussy Riot. Drie leden van de band werden vorige week veroordeeld tot twee jaar cel omdat ze een anti poetin lied hadden gezongen in een moskouse kathedraal. Zodra de dames op vrije voeten komen, dan hoopt het orkest dat ze samen in Den Haag een aantal Pussy Riot-nummers kunnen gaan spelen. Niels Veenhuis is directeur van het residentieorkest in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Enig idee hoe dat gaat klinken? Nou, het gaat lekker schuren, denk ik. Maar wel ongelooflijk spannend en heel veel indruk maken, denk ik. Moet je maar eens luisteren. Wij hebben het eens even op een rijtje gezet. <totstuk> Dit zijn jullie. Ja, schuren, dat is inderdaad geloof ik wel het woord wat je erbij moet uh, gebruiken. Maar wa Waarom hebben jullie uh, de groep uitgenodigd voor samenwerking? Want het ligt nogal uit elkaar qua muziekstijl. Nou, dat, dat, uh, dat lijkt misschien op het eerste oog zo... als het uh, gaat om uh, de beide muziekstijlen. Maar de klassieke muziek is, uh, is heel breed. En ik denk dat mensen nog iets te veel het idee hebben... dat dat als een kleine nachtmuziek van Mozart uh, klinkt. Maar er is veel meer dan dat. En dat hebben we ook vorig jaar uh, op, uh, op Lowlands laten zien... toen wij muziek van de Russische componist uh, Dmitri Sostakovic uh, speelden. En dat is een van de, van de componisten waar we aan denken... om uh, die uh, samen met, uh, met Pussy Riot uh, uit te voeren... Uh, als ze, weer, als ze hier zouden kunnen komen. Ja, want ze zijn veroordeeld, althans een deel daarvan uh, natuurlijk. Hè? Want ja. het is een veel grotere uh, band. Uh, wacht u totdat ze weer vrij zijn? Of zegt u van nou, als de rest van de, van de band of de bandleden willen... dan zijn ze nu ook welkom? Nou, dat laatste uh, wordt wat lastig. Want ik heb begrepen dat die uh, ook door de Russische autoriteiten gezocht worden. Uh, en uh, het is ook een beetje een, een, een, ja, een blik vooruit van het moment dat ze... Uh, ...op vrije voeten zouden zijn, dan, uh, dan nodigt het residentsorkest uh, ze uit om naar de, de stad van Vrede en Recht te komen. Want dat zit er ook een beetje achter. Uh, ja, ja, het residentsorkest uh, uh, is in toenemende mate uh, aan het kijken of uh, de, de klassieke muziekkanon... ...die uh, uh, ja, toch heel erg geassocieerd wordt met, uh, met historische tijden, om uh, uh, um die veel meer in actuele context te plaatsen... En dat uh, zou ook de, de stedelijke omgeving kunnen zijn waarin wij ons uh, bevinden. En uh, ja, Den Haag heeft als uh, unieke positie uh, die, uh, die stad van vrede en recht. Nee. Uh, heeft de band al gereageerd? Ze hebben geloof ik een soort woordvoerder of een, een, een advocaat. Heeft u daar contacten mee? Ja, er is een, een uitnodiging uh, gisteren verstuurd aan uh, de advocaat. En uh, we hebben gevraagd om de uitnodiging uh, door te geven aan, uh, aan de leden van de groep. Ja, en, uh, stel nou dat het inderdaad twee jaar duurt voordat ze uh, vrijkomen, weet ja, je, over twee jaar nog iemand wie of wat PUC Riot was. Nou, dat, dat is het, uh, het mooie eigenlijk aan, aan, aan muziek. En aan, vooral ook klassieke muziek. En daar willen we die verbinding ook leggen. Uh, iemand als Shostakovich die uh, uh, in de jaren 60, 70 enorm in de belangstelling stond. vanwege zijn geëngageerde muziek. jegens uh, het, uh, het, uh, het politieke establishment in Rusland. Uh, ja, die, meneer die leeft niet meer. Maar die muziek is, uh, is actueler dan ooit. Dat blijkt nu uit uh, deze situatie. En ik denk dat. Uh, uh, Pussy Riot, nou, na nou alles wat er is uh, gebeurd. Uh, uh, nou, vergelijk het met Jimi Hendrix, hè, die uh, zijn protestmuziek uh, speelde... Uh, tegen de uh, invasie van, van Vietnam door, ja. door Amerika. Dat dat ook uh, zijn actuele waarde heeft uh, behouden. Maar wel weer in een nieuwe context. Um, en wij, uh, wij denken dat uh, uh, hiermee ook uh, de muziek waar wij ongelooflijk van overtuigd zijn, zoals die muziek van Sostekowits. Yeah. Hiermee ook voor een breder publiek uh, uh, kenbaar gemaakt kan worden. Oké, okay, meneer Veenhuizen, ik dank u wel. En ja, zo gaat het klinken, hè? Ja. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Liesplan Bank, De meest transparante internetspaarbank van Nederland.